Paulus heeft van het uitstel gebruik gemaakt... om een flink pak boterhammen klaar te maken... voor het geval ze erg lang mochten wegblijven. En als ze zich dan nu in looppas op weg begeven... ziet hij opeens dat ook Oeguburu een pakje draagt. Hé, hey, dat had ik nog niet eens gemerkt. Wat is dat voor een pakje, Een Proviant, Paulus. Net als jij, hè. Voor onderweg. Jij oh. hebt toch boterhammen gesmeerd? Boterhammen, ja. Maar heb jij ook boterhammen? Nou, nee... Geen boterhammen. Ik heb een, een zakje met. Uh, uh, uh, met wat, Eh, hey, Toen nou, Paulus. We hebben toch wel wat anders aan ons hoofd dan op de proviant van Oegeboeru te letten. Kijk hem nou niet zo streng aan. Hij heeft natuurlijk gewoon een zakje met. Uh, uh. Oh, wacht eens. Dus nou begrijp ik wat jij denkt. Laat eens kijken, dat zakje, Oegeboeru. Waarom moet je dat nou bekijken? Het is nog geen etenstijd en we hebben Joris ook nog niet gevonden. Een zakje van jou. Geef hier, hoog, hoog, ik wil het zien. Alsjeblieft. Oeh, hier al, Paulus, Geen Dat, dat vermoeder ik al. Fui, hoogoboeroe. Hoog, hoog. Nou, wat zit er in, Paulus? Muizen, vijf Dikke vette muizen, hoe haal je die uilenhoofden op om muizen mee te nemen? Je weet toch wel dat ik het nooit zou toestaan, dat jij... Maar oh, nee, Paulus, laat ze dan toch niet lopen, dat is zonde. Het waren juist zulke mooie dikke, en ze zagen er zo heerlijk uit. Hoe moet ik nou naar Joris zoeken zonder muizen? Niks mee te maken, lopen jullie vooruit, maak dat je wegkomt. De vijf muizen rollen opgelucht weg, spijtig nagestaard door een als ze in kleine holletjes zijn weggeglipt, kijkt de Goeboeru iets wat verstoord naar Paulus. En Paulus kijkt echt boos. Wat Salomo betreft, die schudt zijn wijze ravenkop. Ja, zoiets kan je nou weer met uilen overkomen, hè? Als je met een huil op stap gaat, dan maak je zo nog een ding mee. Die etenbuizen, bah! Hou maar op, Salomo. Ik vind het verschrikkelijk. Al zo vaak heb ik de gevraagd om het te laten, maar hij luistert niet naar me. Het is een rare, vieze, onbegrijpelijke gewoonte van huilen. <laughs> een raaf zou zoiets nooit doen. Oh nee, nooit. Een raaf zou niet eens een raaf halen om muizen te eten. Een raaf zou... Moet jij nou eens even op dat kletsen, Salmo? En vertel liever wat er in dat pakje zit dat jij onder je linkervleugel verstopt hebt. Heb jij ook een pakje, Salmo? Wat zou dat nou? Dat is proviand.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 Allemaal op en over elkaar. Bah! En er zit voor rempels nog een sprinkhaar ook tussen. <laughs> zo, zo, die Salomon. Wat zeg je daar van? Dus jij eet slakken en sprinkhaarden. Zoiets zou een uil nou nooit doen, hè. Het is een buitengemeen zeer vreemde gewoonte. <laughs> nee, hier valt niets te lachen, boeroe. Jullie moesten je allebei schamen.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 Ze zullen onderweg natuurlijk overal naar jaren zoeken en dat houdt op hè? Dat houdt zo los op. <laughs> Ze zullen heel wat geduld moeten kweken. Mm, dat is slim bedacht. Alle respect, ook dit, hè. Ik zou er nooit op gekomen zijn. <laughs> De noodboom. Ja <Yeah>, ja. Yeah. <laughs> De noodboom. <laughs> The <laughs> End